Van 6 uur. Kees Schroot met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil belastingontwijking door bedrijven hard aanpakken. Voortaan moeten alle ondernemingen met een omzet hoger dan 750 miljoen euro per jaar op dezelfde wijze winstbelasting betalen in alle 28 lidstaten. De achterdeurtjes om minder belasting te betalen moeten gesloten worden, vindt de Commissie. In Calais zijn de Franse autoriteiten begonnen met het afbreken van het vluchtelingenkamp. Sinds gisteren kunnen inwoners van het kamp vrijwillig op een bus stappen... waarmee ze naar een opvanglocatie elders in Frankrijk worden gebracht. Er zijn nog altijd een paar duizend mensen die nog niet zijn vertrokken. De sfeer in het kamp bij Calais was vanmiddag grimmig. De politie heeft de afgelopen weken bijna 300 mensen opgepakt... die zich misdroegen op de Wallen in Amsterdam... Na klachten van bewoners werd er een speciale undercover actie gehouden. De meeste arrestaties hadden te maken met drugs. Behalve echte drugs werden er ook veel nepdrugs verkocht op de wallen. Zanger Eddie Christiani is op 98-jarige leeftijd overleden. Christiani was de eerste artiest in Europa die een elektrische gitaar bespeelde. Hij was het bekendst van zijn nummers daarbij de waterkant en spring maar achterop. Een 19-jarige jongen die als stagiair bij de gemeente Utrecht paspoorten vervalste... is bij verstek veroordeeld tot 16 maanden cel. Hij vervalste 12 identiteitsbewijzen. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De verdachte was zelf niet bij de rechtszaak. Hij is al meer dan een jaar spoorloos. De helft van de parkeerautomaten in Arnhem staat al op wintertijd, terwijl die pas aanstaand weekend ingaat. Automobilisten moeten daardoor een uur extra betalen. Volgens de gemeente gaat het om een storing en wordt er gewerkt aan een oplossing. Gedupeerden kunnen hun geld terugkrijgen. Het weer, vanavond en vannacht blijft het rustig en droog weer, minima tussen 0 en 7 graden. Vooral in het oosten is er kans op mist. Morgen is het eerst bewolkt, maar later meer zon. Het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het NOS fm Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is best een drukke avond spits in de Randstad. Dit zijn de files met de meeste vertraging. De A2 Amsterdam-Utrecht bij op het Holendrecht. Een kwartier extra en vervolgens naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Waarnemburg, 9 kilometer. Nog eens een kwartier. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Dorp 10. En richting Den Haag tussen Schiphol en nieuw 6 kilometer. Maar een half uur vertraging daar. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar is een ongeluk gebeurd bij Beverwijk. Er staat al 11 kilometer file achter. De linkerrijstrook is dicht. Op de A15 Gorkum-Rotterdam. tussen Knop het Gorkum en hardingveld griesendam 4 kilometer. De A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 6. A28 amersfoort Zwolle bij Amersfoort-Vathorst 4. En de N200 Amsterdam-Halfweg bij Halfweg 2 kilometer. wel een kwartier vertraging.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu. Ja, ja, ja, daar zijn we weer hoor. Een nieuwe ZFM in avond live. Mijn naam is Roy van Buringen. Leuk dat u weer luistert. Je hoort de vetste, de gaafste, de leukste nummers natuurlijk... van Nederlandse productie hier op uh, ZFM Zandvoort. En 20% gewoon iets anders natuurlijk. Wat jij wil, wij vragen, wij draaien natuurlijk. Heb je verzoekjes natuurlijk 023-573-0393. Of log op mijn Facebook in Roy van Buringen. Zoek me gewoon op, voeg me toe en kijk mee live. En doe je verzoekje. Met vandaag een gezellig interview met meer of minder dan Frank van Hetten. Je kent hem van het liedje Leef als een zigeuner, lach als een clown. Natuurlijk onze bekende items. De tv-tune en de dubbelhit. Twee liedjes die op elkaar lijken of dezelfde titel hebben. Het maakt niet uit. Het kan niet beter gaan dan vorige week. Want vorige week deed het nummer het niet. We hadden twee liedjes over papa's. En uh, ja... En toen deed hij het gewoon uh, niet. Maar nu doet hij het uh, wel, hoop ik. Dus dat komt wel goed. En uh, heeft u verzoekjes nogmaals? 023 573 0393. Wij vragen. U vraagt. Wij draaien. Of heeft u gewoon wat leuks te veel? Ik kan er ook. Of laat weten wat u eet. Want het is toch wel weer het bord op schoot gevoel vandaag. Wij gaan lekker luisteren naar het eerste plaatje. Dat is uh, niemand minder Gerrit Joling en Jan Dino. Jouw liefde maakt me blij. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Laat me weten wat je voor me voelt. Want het lied is voor jou. Je bent zo prachtig, samen al, we gaan voor die 80, Je laat me blozen zolang ik je zie. En if you're looking for love, then let it be me. Voel me machtig, want yeah. je bent zo prachtig. Samen al, we gaan voor die 80, Je laat me blozen zolang ik je zie. And if you're looking for love, let it be me. Laat me weten wat je voor me voelt. Want het lied is van jou. Zorgen, want je bent niet alleen. Op Maak je geen zorgen, want je bent niet alleen. Nee, op mijn liefdespad, neem nee, ik je, graag mee. Oh, schatje lief, ik ben gefocust op jou. Nee, nee, blijf me nee, Maak Maak je zorgen, zorgen want je niet niet Op Op liefdespad neem neem je je mee. mee nee, schatje lief, ik ben gefocust op jou Met Jan Dino hier op CFM Zandvoort, het lekkerste station van uw regio. Wat ik al zei, het bord op schoot gevoel is begonnen. Laat weten wat je eet. 023-573-0393. Of natuurlijk een verzoekje is natuurlijk altijd welkom. En um, ja, de Facebook stroomt lekker vol met reacties. Dus dat is leuk. En uh, het zou ook leuk zijn als jullie gewoon lekker even bellen in de uitzending. Want hoe meer zielen, hoe meer vreugd hier op de radio. U gaat luisteren naar meisje meisje van zanger Alex.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 Ga je me geven? Ik ging toen met je mee, wij samen met z'n twee. Ik zal jou echt nooit meer laten gaan. Liefde in overvloed. Ja, wat deed jij me goed? Samen met jou in het leven te staan. Wij zien mij zien. Mijn hart voor belangen. Het mooiste meisje van ons allemaal. Wij zien mij zien.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 La la la la la la. Mooiste meisje van ons allemaal. La la, la la la la la la la Altijd een feestje met die Alex, hè? Vriend van de show. Vroeger vroeger een paar jaar geleden bij Entertainment For You, hadden wij hem regelmatig in de uitzending. Altijd een feestje. We zijn zelfs bij zijn uh, jubileumconcert geweest. Samen met uh, ja, Pascal van IJsseldorp door de tijd. En hebben we gewoon hele leuke interviews uh, toen, de, tij, toen de tijd gedaan. En uh, dat was echt altijd hartstikke, hartstikke, hartstikke leuk. Bij Alex's Feestjes is het altijd een feest. En uh, hopelijk uh, zijn we er snel weer een keertje. En dan uh, moet het helemaal uh, goed komen. Ja, verzoek je stromen binnen. Zoals uh, Valerie, een van onze vaste luisteraars, die hier vraagt... Roy, wil jij alsjeblieft eventjes een keertje Glenn de Koning willen draaien? Nou, Glenn de Koning kent u allemaal uit dat ene café aan de haven Nee, aan, het, aan dat ene café um, uh, in Zaandam. En uh, uh, ja... Café Glende de Koning XL heet het geloof ik. En uh, wij draaien gewoon zijn plaatje. Doe me gewoon. Hier is Glende Koning. Jij doet met mij. Iets met mij. Sorry. te onwijken. Ik durf niet eens jouw kant op te kijken. Bang dat ik straks niet meer weet wat ik moet doen. Misschien vind jij me verboden liefde, maar wat ik Een van zijn bekendste nummers. Uh, leef als een zigeuner. Uh, van Frank, niemand minder dan Frank van Etten. En over Frank van Etten gesproken. We hebben hem aan de telefoon. Goedenavond, Frank. Hey, ik zeg, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het ermee? Ja, heel goed. Je hebt een beetje een moeilijke tijd achter de rug, toch? Nou ja, we hebben, ja, ja je maakt van alles mee in het leven. En uh, als je de spotlights op je hebt... dan uh, is dat ook veel sneller in het nieuws... dan een normale gemiddelde uh, arbeider, om het zo maar te noemen. Ja. Dus, uh, ja, ach, uh, ja, ik heb een auto-ongeluk gehad, dus dat was even heel vervelend. Maar uh, goed, we zijn er weer. Nou, helemaal gelukkig. Je bent ja. gewoon helemaal weer terug. Ietsje eerder dan gepland, hè, volgens de dokters. Maar het, ja. het is helemaal goed gekomen. Absoluut. Ja, je hebt een nieuwe single uit. Daarvoor bellen we natuurlijk. Uh, papa heet hij. Samen met ja. je zoon. Ja, ik moet je zeggen, mijn zoon is, uh, is 14 jaar. En uh, uh, het liedje Papa, ik zie de tranen in je ogen is... Uh, het is een liedje wat ik eigenlijk samen met hem maakte op een avond dat we gewoon uh, een beetje aan het, uh, ja, aan het jammen waren in de studio. En daar kwam dit liedje uit en uh, ja, we hebben dat samen opgenomen. En dus ja, gewoon hartstikke leuk om, uh, om een keer iets uh, te maken samen met mijn zoon. Nooit verwacht en dat uh, is voor mij eigenlijk ook een verrassing. Ja, want er zit ook een klein feestje aan gekoppeld, toch? Las ik ergens. Ja, ja 20 november uh, geeft hij zijn singlepresentatie in, uh, in Westervoort, dat ligt bij Arnhem. Met, uh, met uh, een gastparties als Jesse, Leo, Nadel, Dame en, uh, en noem maar op. Nou, helemaal, helemaal leuk toch dat het zo samen met je zoon kan. En dat, uh, en dat je, jij, jij, jij bent dan natuurlijk al een tijdje bekend met uh, allerlei mooie nummers. En dan uh, nu gewoon ook een leuke plaat met je zoon. En um, ja, wij gaan zo meteen natuurlijk uh, draaien. Um, ja, hoe is het, het liedje verder ontstaan? Hoe reageerde jij, uh, jouw zoon eigenlijk toen jij met het, waarschijnlijk met het voorstel kwam van nou zullen we dat liedje opnemen samen? Nou ja, uh, ja we, we waren dus met z'n twee, zaten we bij mij in de studio en ik produceer en schrijf alles zelf. En uh, op een moment zei hij uh, in de studio: Pap, zullen we samen een liedje maken? En uh, ja, nee, goed, dan begin je te schrijven en je weet nooit van tevoren waar een verhaal hè, naartoe leidt in een liedje. En uh, ja, daar kwam de, dit liedje kwam daaruit. En uh, ja, hij vindt het fantastisch om te doen, hij is helemaal dankbaar en trots. En uh, ja, hij, vindt, hij zit even op een roze wolk. <laughs> Zit er meer in? Nou ja, uh, weet je, hij is 14 en ik vind het heel erg belangrijk als vader dat hij kind blijft. Ja. Uh, en, en dat hij, ja, dat wat hij doet, dat hij dat leuk vindt. En uh, uh, weet je, ik ben helemaal geen type die, die hem pusht daarin. Hij moet het uh, leuk vinden, vindt hij het leuk. Kan ik hem ondersteunen en uh, wil hij er morgen weer mee ophouden, ook prima. Maar ik heb wel het idee dat hij er doorheen wil gaan. En uh, nou ja, nu maar eerst eens even heel rustig. Een beetje laten proeven van, uh, van uh, alles wat de showbiz heet. Ja. En dan uh, nee, kijken kijk of hij daar zijn weg in gaat vinden. Ja, hoe, zou jij, hoe, zou jij, hoe, hoe zijn jouw plannen voor de komende tijd? Heb je nog uh, leuke ja, plannen? Ja, de 4 november heb ik mijn concert in, in, in Helmond. Dat is uh, uitverkocht. Uh, 13 januari geef ik een concert in Enschede. Uh, volgend jaar doen wij een stadionconcert. Waar, dat gaan we nog niet vertellen, maar... Uh, ja, grote plannen en in februari volgend jaar komt een nieuwe album op de markt, uh, dus ja, volop, uh, volop bezig. Dus we, ga, we gaan elkaar veel spreken komend jaar? Ja, ik, ik, ik mag het hopen. Ja. Nee, wij promoten jou graag natuurlijk, met, ook als het concert bekend is, dan willen we zeker nog even contact met jou nemen, opnemen. En uh, natuurlijk het album is natuurlijk ook altijd welkom om hier uh, te draaien in de playlist, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Want uh, het Nederlands product willen we graag promoten. Ja, ik, moet je, ik moet je zeggen, ik ben jullie dankbaar en, en natuurlijk uh, iedereen die het Nederlandstalen uh, Nederlands product promoot. Ik bedoel, uh, ja, dat, je moet het, wij moeten het hebben van de mensen en, uh, en van de radio. En, uh, ja, fantastisch dat jullie er zijn. Nou, heel leuk. En dat zijn leuke woorden om mee af te sluiten. Frank, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. Jullie bedankt. En wij gaan gewoon lekker het uh, ja, ja, plaatje draaien. Kondigen maar aan, zou ik zeggen. Lieve luisteraars, de single van Jamie en Frank van Netten, Papa, ik zie de tranen in je ogen. Dankjewel, Frank, tot de volgende keer! Hoi! Papa, ik zie de tranen in je ogen. Papa, wat is het toch met jou? Jij bent mijn vriend, en ik zal al je tranen drogen. Papa, gewoon omdat ik van jou Lieve jongen Ik heb het nu niet makkelijk Het gaat niet meer tussen mama en mij Maar ik beloof je Ik zal altijd voor jou zorgen Want jij bent het kloppend hart in mij. Hou me vast en ik laat jou niet los. Wij zullen altijd samen zijn. Zelfs als ik er ooit niet meer ben, dan blijf jij de grootste vriend voor mij. Ik jou nog spelen In je kamer Wat vliegt de tijd Aan ons voorbij Ik denk nu vaak Aan mijn eigen vader Hoe hij het deed En wat hij me zei Papa, hoe moe ik jou bedanken. Het is goed, jongen voor alle liefde die jij mij altijd geeft. Zo hoort het: ik ben zo trots op jou, mijn lieve vriend. En ik op jou, deze woorden heb jij zo verdiend. Dankjewel, vriend. Hou me vast en ik laat jou.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 Ja, Frank van Etten met zijn zoon Jamie. Helemaal geweldig. Wat een mooi nummer. En ook uh, leuk gevonden om met je zoon... die dezelfde passie mee, met je meedraagt... Uh, deze single uit te brengen. In ieder geval Frank van Etten... en uh, zijn Jamie met uh, Papa... Ik zie de tranen in je ogen... hier op CFM Zandvoort. Wij gaan hem zometeen zeker even delen op onze Facebookpagina ZFM... in de avond live. En dan uh, komt dat uh, helemaal goed. En hij is natuurlijk ook te downloaden via de wel bekende... downloadshops. Dat is natuurlijk wel bekend. Wij gaan de volgende plaat draaien. Dat is niemand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 Oh, stop. mij van Mike Danen hier op CFM Zandvoort, het lekkerste station van uw regio. Het bord op gevoel is lekker volop in, in de gang hier op CFM. En uh, u luistert lekker naar de muziek. Verzoekjes zijn natuurlijk ook nou, welkom. www.zfm-zandvoort.nl Of nee, www.zfm-live.nl Daar kan je ook meekijken op onze webcams. En uh, je kan het verzoekjes indienen via 023 573 0393. Wij gaan luisteren naar echt een oude gouden. Het is echt een topper van een gozer. Ik heb hem al, regel, al een keer eerder in de uitzending gehad en van de week heb ik hem een keertje leuk, gezellig ontmoet bij Carlos TV Café. We gaan luisteren Step Right Up van Jamai. Earth, and break, Who am I? It's a shame to let it go when we both. Step up hier op uh, CFM Zandvoort. Uh, verzoekjes 0235730393. En dat uh, was de volgende plaat van Jamai, Die gaan we natuurlijk niet uh, draaien. Want hij staat natuurlijk uh, op repeat. En uh, wij gaan uh, naar het volgende plaatje. En dat is de ja, uh, Gypsy Medley van Pelle uh, Perez Die je hier ook op CFM Zandvoort. Pienso con sueño parecido no volverá más y me pintaba las manos en la cara de azul y de improviso el viento rápido me llevó y me echó volar ya en el cielo infinito Bambino, want in mijn leven leerde ik om te leven zoals. Bambino, want in mijn leven ik om te mijn vida sí. De gypsy uh, Medley van uh, Niels minder dan Be belle hier op CFM Zandvoort. Allemaal lekkere dansbare muziek hier op uw radio. Zit u al lekker op uw bord? Met, op uw schoot met uw bord en lekker mee te swingen dat het, uh, uw kip van de bord er vliegt? Of uh, staat u gewoon uh, op de tafel lekker te dansen? Het maakt allemaal niet uit. U luistert nog steeds naar CFM Zandvoort in de avond live. Mijn naam is Roy van Buringen, verzoekjes zijn natuurlijk altijd welkom 023 573 0393. Nogmaals 023 573 0393. of log in op Facebook en voeg maar toe op Facebook Roy van Buringen. En volg ons live via Facebook en kan je daar ook verzoekjes aan vragen. Uh, met deze tijd voor het vaste item, de tv-tune, altijd rond deze tijd uh, behandelen we een tv-tune. En dit keer hebben we wel een hele leuke tv-tune van het programma Doet hij het of doet hij het niet in 19. Uh, 1988 bij het VARA begonnen. Daarna later in 1993 door RTL 4 uitgezonden. En de laatste aflevering was in, of in... Sorry, ik ben even de weg kwijt. Het kan gebeuren, dat is live. In 1997 is het de laatste uitzending geweest. En ja, dat was... Allemaal wel heel erg uh, jammer voor de Patreon-rents. En daarna ja, strandde eigenlijk uh, zijn tv-carrière... bij uh, de grote meneer Cactus Show in, uh, in 1999 uh, bij uh, ja, Telekids. En uh, daar uh, nam hij eigenlijk Carlo en Irene over. En uh, zijn een paar uitzendingen gemaakt. En daarna was het al snel van de buis. En daarna was meneer Cactus helemaal verdwenen van de buis. En uh, is hij te vinden, want het gaat uh, helemaal niet goed uh, met Peter Jan Rens natuurlijk, die het programma doet hij het of doet hij het niet presenteerde. Dus um, ja, dat is ook wel natuurlijk al in het media uh, verschenen. En uh, hij is terug met de grote meneer Kaktusjo bij een, uh, groot, um, bij een groot pretpark uh, in Friesland. En um, maar uh, daar, uh, daar zou hij vorige week bij ons ook een, een interview hebben over in de uitzending. Maar uh, meneer Kaktus uh, die reageerde gewoon niet meer. Hoe onbetrouwbaar hij ook is. Uh, we gaan naar de naar TV-tune natuurlijk. Want daar hadden we het over. Doet hij het of doet hij het niet? In uh, ja, en, uh, dit is uh, de TV-tune. En het is, waar, het is gewoon niet waar dat uh, meneer cactus nu het ook weer niet doet bij de tv-tune. Vorige week hadden wij uh, ook een tv-tune en die ging het ook gewoon niet doen. En nu doet, doet hij het of doet hij het niet. Het ook gewoon niet. Gewoon. gewoon niet, gewoon niet. Hij doet het niet of hij doet het wel of hij doet het niet. We gaan het even proberen snel uh, op uh, te lossen met, uh, meneer, uh, met meneer cactus. Zul. Zo. We gaan gewoon even kijken of het, uh, of het gaat lukken doet die het, Of doet hij het niet. Hij doet het niet. We gaan het gewoon uh, opschuiven naar twee door Doet hij of doet hij het niet? Dat komt wel helemaal goed. Een leuke inleiding. Nou, we kunnen ook het anders doen. Weet je, dit programma was ook leuk voor meneer Kaktus. We doen het gewoon zo. Het wil niet werken vandaag. Hè. Het is echt. La la la la. Het wil helemaal niet werken. De computer loopt gewoon vast. Dat is het gewoon vandaag. Het gaat allemaal lekker. Ondertussen zitten ze op Facebook-kijken te lachen natuurlijk. Hoe het hier gaat. We doen het gewoon zo. We draaien echt... ja. gewoon lekker muziekje. Zometeen gaan we naar Doetie. Doet niet. Met de tv-tune.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 Van in mijn leven, wauw. Ik zag jou dat staan. Hallo. jij lekker ding? Lekker Ik wil jou alles geven. Ik laat je nooit meer gaan. Nee, nooit. Jij lekker ding? God, zal er maar eens met een topper. Je kwam wel even binnen zonder kloppen Niet te stoppen vol gras en met je hoek. En deze ijskoude pooien ontdooide goed. Je deed water bij de wijn, boter bij de vis.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 dat jij bij me zal komen Lekkerste muziek hoor je hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is nog steeds Roy van Buuringen: en u luistert naar CFM in de avond live. Net liep de computer even vast, maar hij doet het weer hoor. Doet hij het of doet hij het niet, dat was de tv-tune van vandaag. En net al een heel verhaal gehoord over het. Maar je hoort wel hoe, uh, ja, hoe die vroeger die spelshows begonnen met hele orkesten en danseressen. Moet u maar luisteren. Avond Vara Nederland 1. Dit zijn 80 minuten show, spel en spektakel. Hier is uw gastheer Peter-Jan Rens. Goed dia, Ik snap wel wat hij heel snel van de buis is. Ze gaan met zijn gekke fratsen. Dit, is, uh, dit was nieuw voor de TV. John, doet hij het of doet hij het niet? Van Peter En nou, alweer de hele tijd niet meer op de buis. Maar dat is ook wel te zien. We gaan hem zeker zo meteen even delen, deze clip. Met uh, u als luisteraar op onze Facebookpagina ZFM in de Avond Live. Daar uh, kan je op inloggen. En dan zie je allerlei informatie over dit programma. Ook wie we volgende week in de uitzending hebben. Dus dat is allemaal leuk. We gaan langzaam op uh, naar het nieuws. Over vijf minuten begint alweer het nieuws. Dus we gaan lekker even twee plaatjes draaien. En dan zijn we twee uur bij We terug. U gaat luisteren naar Kroes hier op ZFM Zandvoort. Jij bent voor mij, voor mij, voor mij, voor mij, formidabel. Ik ben jouw leven, jouw liefde, jouw alles, ben ik acceptabel. Kom in mijn armen, schat, kus me en ik zal je zetten. Uitleggen Dat ik Zielsveel van je Hou en dat er echt Niemand is die zich met mij Kan meten Ik ben echt de man Waar je altijd Naar op zoek was Hij staat nu voor jou O oh schat ik hou Ik hou, ik hou zo van jou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 bestaat leef, alsof het nooit echt af is Een leef, pak alles wat je kan